de Bruin met het NOS Journaal. Griekenland heeft EU-landen gevraagd om te helpen bij het bestrijden van de enorme natuurbrand... die woedt ten noorden van Athene. Frankrijk, Italië en Tsjechië sturen mensen of materieel, net als Turkije. De brand brak gisteren uit en is zo sterk uitgebreid dat de voorsteden van Athene worden bedreigd. Door de harde wind kregen honderden brandweerlieden de afgelopen dag geen grip op het vuur. Inmiddels is er 10.000 hectare natuurgebied aangetast of vernietigd in Griekenland. In België zijn de afgelopen avond vijf jongeren zwaar gewond geraakt nadat een auto op hen was ingereden. De jongeren zaten op een pleintje in Zandvliet, net over de grens bij Bergen-op-Zoom. Het zijn vijf jongens tussen de 14 en 25 jaar. De auto reed door de bosjes en botste daarna het bankje waarop de jongens zaten. De automobilisten raakten zelf licht gewond. De politie gaat uit van een ongeluk, maar doet nog onderzoek. De man die vorige week werd opgepakt voor een dodelijke steekpartij in Amsterdam is waarschijnlijk niet de dader. Dat concludeert de politie na onderzoek. Bij de steekpartij kwam een man van 22 om het leven. Een vriend die getuige was van het incident zei tegen het parool dat het slachtoffer werd aangevallen door een man die in een portiek onder een zeil lag te slapen. Op basis van onder meer het vermoedt de politie dat niet de dader maar iemand anders is aangehouden. Joost Klein zegt dat hij opgelucht is dat het onderzoek naar hem in Zweden over mogelijk wangedrag op het Eurovisie Songfestival is stopgezet vanwege een gebrek aan bewijs. Klein laat weten dat de beschuldiging en de disqualificatie hard bij hem zijn aangekomen. Hij zegt niet te begrijpen waarom hij zo lang op een antwoord moest wachten. Een cameravrouw had Klein beschuldigd van bedreiging waarop de artiest werd gedisqualificeerd. De organisatie van het songfestival blijft erbij dat Klein de gedragsregels heeft overtreden en dat de disqualificatie terecht was. Het weer, een warme nacht. Op veel plekken blijft het minimaal 20 graden. Overdag wordt het in het binnenland ruim 30 graden. In het westen wordt het 25 tot 28 graden. Vooral in het oosten kan het lokaal gaan onweren met kans op wateroverlast. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 Stop! Whenever I'm paralyzed with fear, whenever those dark clouds fill the sky, whenever I lose the reason why, whenever, whenever I'm filled with doubts that we will be together, whenever the sun refuses to shine, whenever the skies are pouring rain, whatever I lost, I thought was mine. Whenever I close my eyes in pain, whenever I kneel to pray. Whenever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 Otra vez, otra vez, la cabeza y los pies se mueven con mi boom saca la ca, boom saca la caída yes. Camilo mm. Sube las manos que estaba en la perna empieza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 La cabeza y los pies se mueven con mi pum shakalak pum shakalak Yes Otra vez otra vez La cabeza y los pies se mueven con mi pum shakalak pum shakalak yes Oy Oy Se hey, baila con mi shakalaka Hey, eh Con esa miradita que no mata nadie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 ga eens naar je pies samen waden met mijn poncho cola cola to you the is all around, cause my only job, is a curly toy, waiting for me, when I get through, yeah, and what I need, is a girl like.